Het is een relatief klein orkest, een kamerorkest, maar wel het orkest inderdaad dat ik heb gebruikt uh, om de muziek te maken voor de fictiereeks in Vlaamse velden. En we krijgen nu voor het eerst de kans om het uh, live op een podium te brengen voor een, uh, voor een echt publiek. Ja. Soundtrack zelf is ook heel subtiel, hè? ook, ook uh, voor een kleiner orkest. Waarom heb je voor dat subtiele, eigenlijk bijna intimistische gekozen? Omdat dat vind ik de sfeer en de sereniteit van uh, gezien het thema wel dient. Maar ik heb de muziek wel op die manier gecomponeerd dat het uh, muziek is dat je op een podium kan brengen. Dat het niet alleen maar de beelden dient, maar dat het effectief ook concertante muziek kan zijn. En ik heb mij daarvoor laten inspireren door een quote van Ennio Morricone die uh, net hetzelfde aanhaalde in een interview... Kijk, mijn muziek is niet alleen maar bedoeld om, uh, om de film of de serie te dienen, maar het moet ook muziek zijn die op zichzelf staat, die op een podium kan overleven. En dat heb ik altijd in mijn achterhoofd gehouden toen ik deze muziek schreef. Componeer je dan bij voor het podium? Want eigenlijk, ja, als je schrijft voor, uh, de, voor een film of voor een uh, serie, dat is eigenlijk op de minuut, op de seconde dat je het gevoel, het juiste gevoel moet neerzetten. Ja, ik denk dat de grootste uitdaging was inderdaad dat de muziek op zichzelf kon staan, voldeed aan de timing van de beelden van de serie, maar die toch op een heel natuurlijke manier een, uh, een verloop kende, waardoor het ook op een podium overeind blijft. Dus ik denk niet dat je als luisteraar het gevoel gaat krijgen dat de muziek abrupt wordt afgebroken, uh, in tegendeel. Dus ik heb, ik heb niks moeten bijschrijven, de muziek stond eigenlijk al op zichzelf. Ja. Hoe leef je daarin, in die wereld van uh, wereldtorologeen? Uh, en, en de klankkleuren, je hebt, als ik me niet vergis, ook wel heel wat houtblazers gebruikt om wat weemoed uh, van de tijd uh, op te roepen. Ik, uh, ik ging ervan uit dat de instrumenten die ik gebruikte voor, uh, voor deze muziek, instrumenten waren die dicht bij de mensen stonden van die tijd. Dus ze zeggen, uh, de rijke families hadden de piano bijvoorbeeld in de living... En heel veel mensen speelden in fanfares, harmonieorchesters, sauerblazers, koperblazers. Dat zijn ook de instrumenten die je eigenlijk voornamelijk hoort in die muziek. En uh, dat vond ik wel belangrijk om, om die sfeer juist weer te geven. Dat, voor mij klopte dat wel, met vrouwen. Jullie kiezen voor een speciale locatie in Merksplas hè? Klopt, de kolonie in Merksplas is misschien een plaats die bij veel mensen niet zo bekend is... Het is een, een kapel die gebouwd is begin 20e eeuw, maar een grote kapel, bijna ter grootte van een kleine kerk zeg maar, die volledig in jugendstil is opgetrokken en die de laatste maanden gerenoveerd is. Ik heb een aantal maanden geleden een locatiebezoek gebracht. En ik werd wel echt betoverd door de schoonheid van die kapel. Uh, het is echt een fantastisch, een fantastisch plafond met allemaal uh, mooi houtwerk en dan omlijst in, in gitzwarte ijzeren omlijstingen met hier en daar vergulde bloemetjes bijvoorbeeld. Het is echt fantastisch om te zien. En uh, ik denk alleen al daarvoor uh, is het de moeite om af te komen, want het is echt een ontdekking, denk ik. Ik, uh, ik, uh, ik voelde ook dat er op die plaatsen heel veel leefden. Het is ook tegenover het opvangcentrum in Merksplas. Uh, je voelt dat er heel diepe uh, menselijke verhalen verbonden zijn uh, aan die plaats. En dat, dat, neemt, dat pak je wel in, vind ik. Mm -hmm. Wil je niet zeggen dat Lise Ferijn ook wat uh, de partij komt? Want als ik me niet vergis, heeft zij natuurlijk in, uh, in Vlaamse Velden ook. En zijn rol uh, op zich genomen? Voor dit concert uh, gaat Lise er niet bij zijn. ze uh, zeggen, dit concert staat in die zin een klein beetje los van de Vlaamse vellen, dat we voor dit verhaal uh, vooral um, verhalen van, van, van die regio hebben gebruikt. Dus we gaan uh, grote videoschermen plaatsen aan de wanden van de kapel, achter het publiek in feite, waar allemaal verhalen op worden geprojecteerd van mensen die ervaringen vertellen, die misschien iets vertellen over objecten die ze nog hebben uit die tijd, maar die dus verbonden zijn aan die regio van Merksplas, verhalen die natuurlijk komen uit de periode van Wereldoorlog 1. Is het jouw bedoeling om na 31 augustus hier ook de culturele centra mee te doen? Wel, we hebben een aantal aanvragen gekregen waarmee we dit project nog wel op een podium gaan brengen. Maar, maar de plaatsen zijn in die zin beperkt dat we dat ook niet te veel willen, uh, willen brengen op een podium. Eigenlijk was dit bedoeld enkel alleen maar voor de, voor de serie. Ik vind het fijn dat er nu een aantal aanvragen zijn om het op een podium te brengen. Dat gaan we afwerken en dan probeer ik het ook wel achter mij te laten. Want het is voor mij ook een project dat emotioneel uh, zeer diep gaat... Ik wil zeggen ging, maar nog steeds gaat. Maar ook wel een soort van deur die ik achter mij wil kunnen dichten tegen het einde van dit jaar. Wat is die emotionele diepgang voor jou? Wel, ik, uh, ik heb uh, mij laten onderdompelen natuurlijk door de verhalen van mijn eigen twee grootmoeders die in die tijd hebben geleefd. Eentje daarvan is ook gestorven tijdens de periode dat ik aan die muziek werkte. En um, ik moet ook wel zeggen, zo'n half jaar aan een stuk naar die beelden kijken van die serie en uh, daar muziek voor schrijven heeft mij emotioneel wel uitgeput. Tegen de zomer um, van vorig jaar was mijn muziek klaar. En dan uh, heeft het wel een aantal maanden geduurd voor ik eigenlijk terug zag dat de zon scheen. Dus het is wel in die zin ook een project waar ik blij van ben dat het op een gegeven moment gaat afgesloten worden. Wat staat er voor jou uh, nog te komen als componist en uh, muzikant? Ik ben uh, op dit moment voor heel diverse bezettingen aan het schrijven. Uh, we hebben het Adolf Saxjaar, dus er zijn een aantal uh, compositieopdrachten voor saxofonensembels bijvoorbeeld. Uh, ik ben uh, bezig aan een dansvoorstelling met Michael Latzik. En ik ben vooral bezig met een soloalbum dat we gaan uitbrengen in de herfst van dit jaar. Uh, en daarvoor gaan we uh, een opnamesessie doen in Abbey Road Music, de uh, Abbey Road Studios in Londen, uh, deze zomer. Oké, okay, dankjewel, uh, Jeff Neven. Wij onthouden al sinds uh, 31 augustus. Jeff Neven met, uh, in Flanders Fields, in Kamerorkest live in Bergers Vlas. Dankjewel, heel graag gedaan.